Nieuws van 10 uur. Joke met het NOS Journaal. In de Filipijnen heeft orkaan Hagupit aan tot nu toe twee mensen het leven gekost. Een miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Vooral aan de kust zijn mensen gevlucht naar hoger gelegen gebied. Bomen zijn omgewaaid, miljoenen mensen zitten zonder elektriciteit. En sommige regio's zijn overstroomd en afgesloten van de buitenwereld. In Takloban, de stad die vorig jaar zwaar werd getroffen door orkaan Hayan... zijn daken van gebouwen geblazen. Hagupit is minder krachtig dan Hayan. Toch wordt gevreesd voor omvangrijke schade. De gemeente Zoetermeer heeft gisteravond een dancefeest verboden... vlak voordat het zou beginnen. Volgens de gemeente waren er aanwijzingen... dat er ernstige ordeverstoringen zouden komen op het feest. Morgen wordt daar meer over bekendgemaakt. In het verleden zijn er vaker problemen geweest met deze waterfrontfeesten. In mei vorig jaar werd iemand doodgeschoten op een waterfrontfeest in Amsterdam. In meerdere Griekse steden zijn gisteravond zware rellen uitgebroken. In Athene werden winkels geplunderd en in Thessaloniki werd de politie bekogeld met brandbommen. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Ruim 100 reilschoppers zijn opgepakt. Aanleiding voor de rellen was de herdenking van een 15-jarige jongen die zes jaar geleden door de politie werd doodgeschoten. In Roermond heeft gisteravond brand gewoed in een winterstalling voor boten. De brand brak rond half elf uit op de werf en was rond middernacht onder controle. Drie jachten gingen in vlammen op. Vanwege de rook moesten de eigenaar van de werf en de bewoners van zeven andere appartementen tijdelijk hun huis uit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Prinses Amalia is vandaag 11 jaar geworden. Omdat haar verjaardag op een zondag valt, gaan vandaag de vlaggen nog niet uit. Dat gebeurt morgen. En dan speelt ook de marinierskapel van de Koninklijke Marine een concert in Den Haag. Amalia is als oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima... de eerste in de lijn van troonopvolging. Het weer nog. Regen trekt van west naar oost over het land. In de loop van de middag en avond klaart het weer op. Maar er kunnen nog wel wat buien vallen. Mogelijk met hagel. Het wordt vandaag 5 tot 8 graden.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 is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss. Butter fried. I'm satisfied as long as I get my kiss. How do you like your toast?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 I never frown, eggs can be almost bliss, just as long as I get mine. My...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 For letting dreams come true, a chance to sail away to sweetheart bay beneath the stars that shine, a chance to drift for you to lift your tender lips to mine, the things that I love. Just give me a sailboat In the moonlight and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 Thank you.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 Ik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 op de Belgische grens, daar woont en werkt... Fabi Laffertin een uh, jazzgitarist... die uh, hoog staat aangeschreven in de wereld van de Django Reinaert Adepten. En hij heeft een prachtige plaat opgenomen... met een uh, ras-echte Sigeuner-violist, uh, Bamboula Ferret... die ook uh, prachtig zingt en wij gaan een zo'n stuk horen van die cd van Fabi Fertin O Velto Rizella O Velto A con mit Rizella O Tziro Figuela al que pedela La O Velto Stela de jivas en mensen van de meest, de kamara de jivas alleen ras, hoe de wil bent als de tas in mijn kamer, werd aangekocht met mijn boekje op de grond. ben, van de bar op ben. Pas ma remiche, mehe